Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Oud-dictator Gaddafi gedood bij Inname Sirte. Al 1200 aanhoudingen door Taskforce Criminaliteit Brabant. En twee scholieren in Eindhoven beschoten. <tieden> De verdreven Libische leider Muammar al-Qaddafi is dood. Dat is te zien op beelden van Arabische tv-zenders. Eén video toont het lijk van Gaddafi die 42 jaar aan de macht was. De beelden zijn schokkerig. Het bovenlichaam van Gaddafi is ontkleed en met bloed. En er wordt heen en weer geschud door mensen om hem heen. De tv-zender Al-Arabiya heeft een video van het lichaam van Gaddafi dat op een truck wordt geladen. Op NOS.nl zijn ook beelden te zien. Volgens de Nationale Overgangsraad werd Gaddafi vanochtend gedood, toen hij met een konvooi probeerde zijn geboortestad Sirte te ontvluchten. Het is onduidelijk of hij bij een NAVO-aanval omkwam of dat opstandelingen hem hebben gedood. Het lichaam van Gaddafi zou daarna meegenomen zijn naar Misrata, de stad waar maandenlang zwaar is gevochten. Het lijk zou in een moskee zijn gelegd. De stad Sirte is ingenomen door strijders van de Nationale Overgangsraad. Het was het laatste grote Gaddafi-bolwerk. Door de val van Sirte heeft de overgangsraad nu heel Libië in handen. Bij het offensief bij Sirte zou Gaddafi's zoon Mutassim zijn gedood. Zijn zoon Seif al-Islam zou nog leven en in een konvooi op de vlucht zijn. De Libische interim premier Djibril heeft buurland Algerije opgeroepen... om de andere familieleden van Gaddafi uit te leveren aan Libië. Kamerleden reageren verheugd op het nieuws over Gaddafi. Velen vinden het wel jammer dat Gaddafi nu niet meer kan worden berecht door het internationaal strafhof. PVDA-leider Cohen spreekt van een historische dag voor de hele Arabische wereld. Een cda vicefractievoorzitter fractievoorzitter Sterk laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. Volgens Cohen kan het Libische volk zich nu concentreren op een democratische toekomst. PVV-leider Wilders noemt het geweldig dat een eind is gekomen aan het tijdperk van Gaddafi. Hij hoopt dat het nieuwe regime niet nog repressiever wordt. Ex-NAVO-secretaris-generaal De Hoop Scheffer noemt de gebeurtenissen in Libië een gigantische mijlpaal. Hij zegt dat Gaddafi tienduizenden doden op zijn geweten heeft. De speciale taskforce die de georganiseerde criminaliteit in Brabant bestrijdt... heeft tot nu toe 1200 verdachten opgepakt. Verder zijn 800 hennepkwekerijen geruimd... en er is beslag gelegd op ruim 4 miljoen euro aan crimineel vermogen. De taskforce werd bijna een jaar geleden ingesteld... na een reeks gewelddadige incidenten die te maken hadden met drugs. In de taskforce werken het ministerie van Justitie... de vijf grootste steden in Brabant, het openbaar ministerie... de politie, de maatsoce en de belastingdienst samen. In Eindhoven zijn een man van 22 uit die stad en een jongen van 16 uit Hilversum gearresteerd voor het beschieten van scholieren. Volgens de politie schoten ze rond het middaguur vanuit een huis met een zwaartype gasdrukpistool op twee leerlingen van een VMBO-school. Dat gebeurde tijdens een ontruimingsoefening. Een jongen werd geraakt in een arm, een ander in zijn rug. De twee zijn in het ziekenhuis behandeld. Het wapen is in beslag genomen en de vermoedelijke schutters worden verhoord. In België heeft een rechtbankjury een Vlaamse leraar schuldig bevonden aan moord op drie jonge mensen. Het staat volgens de jury vast dat hij een vrouw van 18, zijn buurmeisje van 18 en haar vriend van 22 heeft omgebracht. Het buurmeisje had hij ook verkracht en gefolterd. De moorden werden gepleegd in 2007 en 2010. De leraar heeft steeds ontkend dat hij de drie met voorbedachte raden heeft gedald. In België staat maximaal 30 jaar op moord met voorbedachte raden. De leraar zei in de rechtbank dat hij spijt heeft van zijn daden. Morgen bepaalt de rechter welke straf hij krijgt. De Rus die volgens het Openbaar Ministerie vastgoedhandelaar Willem Enstra heeft doodgeschoten zit vast in Polen. Bronnen hebben dat aan de NOS gemeld. Justitie maakte maandag bekend dat de vermoedelijke schutter een rus is en dat hij in het buitenland is opgepakt. Waar werd toen niet bekendgemaakt? Justitie heeft om zijn uitlevering gevraagd. In de zaak Enstra werden vorige week ook twee neven uit Alkmaar opgepakt... op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie in 2004. De twee zaten in 2006 ook al eens vast... maar werden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. In Athene zijn vanmiddag opnieuw felle gevechten geweest... tussen demonstranten en de oproerpolitie. Voor het parlementsgebouw raakten ook groepen demonstranten met elkaar slaags. Ze gooiden met benzinebommen en stenen naar elkaar... In Athene demonstreerden meer dan 60.000 mensen tegen een nieuw bezuinigingspakket van de regering. Een van de betogers werd onwel en bezweek even later aan een hartaanval. Het weer. Vanavond nog een enkele bui. Vannacht brede opklaringen met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen veel zon en droog. Het wordt een graad of 11. In het weekend volop zon met overdag temperaturen van 11 à 12 graden. S'nachts kan het aan de grond opnieuw licht vriezen. ANWB-verkeersinformatie. Het is een normale avondspits geworden. Er staat in totaal 227 kilometer file. Wel zitten er veel aanrijdingen tussen. Ik begin met de A4 Delft richting Amsterdam. Tussen de knopende de Ippenburg en Prins Klausplein staat 2 kilometer. Na een aanrijding zijn bij het Prins Klausplein 2 rijstroken dicht. Daardoor loopt het behoorlijk vast op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Voor knopende de Ippenburg staat 6 kilometer. Ook een aanrijding op de A9, ook maar richting Amstelveen. De weg is nu dicht tussen Aalsmeer en Amstelveen. Vanaf Bad Hoefdorp staat er 7 kilometer file. Er is ook vertraging richting Alkmaar. Daar staat bij als meer 4 kilometer. Er was een tijd lang op de ring van Amsterdam de A10... een rijstrook dicht bij Oostzaanerwerf. Dat was ook een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar de file is behoorlijk gegroeid. Tussen knopend amsterdam en Oostzaanerwerf 15 kilometer. Ook een aanrijding nog bij Rotterdam op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum staat 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht.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 NOS Radio In journal Bert van Sloten en Lucella Carrasco. Een hele goede avond. Volgens de Libische premier Jibril is hij omgebracht. Zometeen een reactie van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. We gaan eerst even terug naar het begin van de middag. Toen kwamen de eerste berichten binnen over een mogelijke arrestatie van Gaddafi bij de stad Seerte. De Libische overgangsraad brengt dat bericht op dat moment naar buiten. En een van de verslaggevers van de BBC vertelt dan dat het alleen nog geruchten zijn. Maar dat op straat in Tripoli het feest wel is losgebarsten. is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 En er ontstaat op dat moment veel onduidelijkheid over de plek waar Gaddafi is en over zijn toestand. Buitenlands redacteur Kees Elebaas. Uh, wat ze melden is, met uh, de official die dat zegt, is Abdel Majid van de overgangsraad, uh, dat ze Muammar Gaddafi hebben gevangen, dat hij gewond is in uh, beide benen uh, en dat hij uh, weggevoerd is in een ambulance.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 Ik salute you, rebels. Ik salute you, revolutionaries. Die deze criminelen hebben geïnteresseerd. Deze criminelen hebben de moeders van de marters. Mouden van marters. Je zou halen Een verslaggever van Al Jazeera staat tussen de strijders in Sirte. Hij vertelt dat Gaddafi waarschijnlijk met een konvooi uit de stad vluchtte. Toen dat konvooi werd beschoten. Hij went out of the city. His vehicles were attacked and he was actually captured in his vehicle sitting on his weapon De man who was part of that actually showed us one of Gaddafi's shoes and a watch it was quite convinced it was Gaddafi he was captured hij was alive Ja Een van de strijders die bij de arrestatie aanwezig was toonde een schoen en het horloge van Gaddafi vertelt de verslaggever volgens die strijder is hij echt gearresteerd en in leven nog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 En op Al Jazeera reageren Libiërs dan verheugd op deze berichten. Are you happy that Gaddafi is dead? Or would you... Yeah, I'm very happy. No, would, you have, would you have preferred he went on trial? I'm not listening, please. I'm sorry. I'm sorry. Would you have preferred he'd gone on trial? Or are you happy that he's been killed? I'm very happy because he's killed. Because when he's killed right here. Because everyone is like him to killed right here. Iedereen die een slachtoffer van Gaddafi kent of een familielid heeft verloren. Iedereen heeft op deze dag gewacht, vertelt een van de strijders. En dan komen de eerste beelden binnen van het lichaam van de verdreven Libische leider. We've got about 20 seconds of video. This is een video van de former Libyan leader Muammar Gaddafi. Dead. Op de beelden is het lichaam van Moorma Gaddafi goed te zien. De man die 42 jaar aan de macht was in Libië, is gedood. En aan de lijn is nu de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. Hij is ook in het buitenland. Goedenavond, meneer Rosenthal. Goedenavond. Ja, hoe, hoe gaat dat? U, u bent in het buitenland. Wie brengt u op de hoogte van alles wat er in Libië gebeurt? Uh, afgezien van, van de, van de uh, televisie die ook hier uh, de berichten zendt... Uh, natuurlijk ook... Uh, mijn, mijn uh, medewerkers in uh, Den Haag. En uh, verder uh, heb ik natuurlijk ook uh, via hen dan weer contact uh, gehad... met uh, onze ambassadeur in Tripoli. En hoe reageerde u toen u die beelden zag van Gaddafi... die met ontbloot bovenlijf bebloed uh, dood in de straten van Sirte lag? Ja, dat, kijk, die, die beelden die, uh, die, die spreken natuurlijk... Voor zich, uh, toch moet ik, uh, moet ik uh, zoals, dat, zoals dat echt hoort op dit moment. nog een, een kleine slag om de arm houden. Uh, totdat er echt uh, van, van de verschillende zijden. formele bevestiging komt van een en ander. Maar laten we er op dit moment van uitgaan dat. Uh, de, de gevreesde dictator inderdaad uh, dood is. En ja, dan, dan, dan, uh, dan maken zich gevoelens van ons allen meester, ook, ook in het buitenland. Uh, 42 jaar uh, dictatuur, onderdrukking en vooral ook enorme en intense angst uh, is nu uh, voorbij voor de bevolking van Libië, die toch, uh, die toch voorop heeft gelopen, ook in het uh, in het ver uh, in het. In het uh, ja, uh, in, in de vrijheidsstrijd, daar gaat het gewoon om. He, ze hebben hun vrijheid bevochten en, en dit is dan het symbool daarvan. Ja, u, u zegt toch nog een kleine slag om de arm... maar de premier van de Nationale Overgangsraad, Jibril... die heeft al gezegd dat, dat Gaddafi gedood is. Op, op wie wacht u nu dan nog om het helemaal zeker te weten? Ik, ik, wacht, ik wacht wat dat betreft op niemand... maar uh, bij dit soort dingen moet je inderdaad toch nog... Uh, de, de, de formele bevestiging krijgen van ook de, de president... of liever zeg de, de eerste man van de, van de overgangsraad... Uh, moet dat ook, ook zeker gesteld zijn. Laten we daar, niet, laten, maar laten we daar op dit ogenblik niet, niet uh, ingewikkeld over doen. Dus laten we ervan uitgaan dat hij inderdaad... Uh, dood is. En uh, dat in elk geval, en dat is verreweg het belangrijkste natuurlijk, dit cruciale moment uh, is uh, bereikt. Ja, maar dat zegt natuurlijk wel wat, hè, dat u uh, zegt, ik wil het ook van de president horen, dat zegt iets over die overgangsraad. V Verschillende stemmen dus. Nee, dat, u, u moet daar niet meer van maken dan, dan, dan, uh, strikt, uh, dan strikt nodig is. Wat u er alleen maar van moet maken is dat bij dit soort zaken natuurlijk echt de volledige zekerheid moet hebben. Ik zit hier in het buitenland zelf, ik krijg de berichten nu door. En uh, wat dat betreft uh, ga ik ervan uit dat we, dat we binnen de kortste keer... inderdaad die volledige zekerheid zullen hebben. Mm. En yeah. uh, daarbij, daarbij geldt er natuurlijk ook dat je, dat je dan uh, eraan denkt... dat er ook nog anderen zijn die uh, uh, wat dat betreft nog mogelijke wijze vrij rondlopen... en die wij dan in elk geval richting het uh, internationaal Strafhof in Den Haag willen hebben. Ja, meneer Rooster, nou, wat is het nou uh, het volgende wat moet gebeuren op uh, korte termijn voor Libië? Nou, wat, wat er op korte termijn gaat gebeuren... als ik, de, als ik uh, uitga van datgene wat de Nationale Overgangsraad tot nog toe heeft gezegd... dat is dat nu binnen de kortste keren er dus die Nationale Overgangsregering moet gaan komen... Dat, uh, dat dan uh, de stappen moeten worden gezet naar, uh, naar democratisering... en uh, naar een democratie met vrije en eerlijke verkiezingen. Uh, dat uh, dat uh, uh, Libië dus nu uh, uh, zijn opbouwfase definitief tegemoet gaat... die tot nog toe steeds werd gehinderd... door het feit dat er ook nog volop uh, gevochten moest worden... Uh, en uh, moest worden alles, uh, alle zijden moesten worden bijgezet uh, om uh, Gaddafi inderdaad... Uh, ...te pakken te krijgen. Nou, dat is nu gebeurd. Dus alle energie kan nu uitgaan naar datgene wat echt nodig is... ...namelijk uh, wat nu nodig is... ...namelijk de, de ontwikkeling naar een, naar een uh, democratisch en uh, volledig vrij Libië. Ja, en op korte termijn verkiezingen? Uh, op, uh, natuurlijk wil je, wil je bij dit soort dingen... ...dat Libië zich voegt nu, ook definitief uh, kan dat... ...in het spoor van bijvoorbeeld Tunesië... En ook Egypte, waar, waar de Arabische lente begon. En waar dus ook nu vrije verkiezingen te wachten staan. In Tunesië zelfs over een paar dagen. Ja, u, u zei er is flink gevochten tot het moment dat Gaddafi werd gepakt en gedood. Heeft u inmiddels al duidelijkheid over de rol die de NAVO vanochtend heeft gespeeld bij de dood van Gaddafi? Daarover heb ik, ik zeg dat, ik zag dat dan maar om het zo terug te zeggen, in alle duidelijkheid, daar heb ik geen duidelijkheid over. Wat ik wel weet is natuurlijk dat de NAVO in de afgelopen zeven maanden met Unified Protector door de bevolking steeds te beschermen tegen Gaddafi en zijn milities een bijdrage heeft geleverd aan de, aan de mag ik het noemen, de bevrijding van Libië. Ja, maar de vraag is natuurlijk, hebben ze uh, te maken met de dood van Gaddafi? Nederland doet mee aan die NAVO-missie. Zou het dan niet logisch zijn dat u daar uh, van op de hoogte bent gesteld, wat die rol vandaag was? Wat die rol vandaag was, dat kan ik op dit ogenblik niet zeggen. Ik, ik heb er ook helemaal geen moeite mee om dat, om dat tegen u op deze manier ook uh, te zeggen. Wat ik weet is dat uh, de NAVO uh, in de afgelopen uh, tijden... nog altijd ook uh, zijn rol heeft gespeeld in, uh, met Unified Protector. Dat de Nederlandse bijdrage daar ook aan uh, is geleverd. En uh, dat uh, uh, wat dat betreft, uh, de NAVO uh, zonder meer een, een belangrijke... Uh, rol heeft gespeeld, uh, die ik dan ook vanaf uh, februari-maart tel. Goed, en wij horen later ongetwijfeld wat die uh, rol vandaag was. Meneer Roosenthal, ik dank u wel voor uw eerste reactie op uh, de berichten uit Libië. Laten verder. Zo meteen gaan we naar Tunesië, naar Bertus Hendricks. Uh, gaan we kijken hoe, daarop is, uh, ge, hoe daar is gereageerd op de dood van Gaddafi. Maar eerst de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. De avondspit, Jolanda, bijna voorbij. Nee, dat, dat zou het eigenlijk moeten zijn volgens het lijstje. Maar het, het gaat maar heel langzaam minder worden. 200 kilometer staat er nog, vooral veel vertraging bij Amsterdam. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, is de weg nog dicht tussen Aalsmeer en Amstelveen na een aanrijding. Het geeft daar zo'n 9 kilometer vertraging. Ook richting ook, maar 9 kilometer. En verder nog een lange file op de A10-ring van Amsterdam. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Schellingwouden 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloot en Lucella Carrasso. Hans-Jaap Mehl is nog steeds in de studio. Ja, Hans-Jaap, als je de minister zo uh, hoort... Uh, hij weet het niet of wil hij het niet zeggen? Nou, Misschien weet hij het ook echt niet. Dat zou kunnen. Uh, uh, er is een hoop onduidelijk nog over hoe het nou exact gegaan is vandaag. Uh, Nee, het valt me een beetje op. Ik bedoel, hij praat er een beetje omheen. Uit Amerika hebben we ook nog steeds uh, geen reactie. Is het nou echt zo onduidelijk? Of uh, willen politici gewoon niet te vroeg roepen dat iemand uh, dood is? Nou, ik wilde vandaag ook zelf niet al te vroeg roepen dat hij dood was. Uh, tot ik beelden had gezien. Nou, die zijn er inmiddels. Dus daar, daar hoef je niet meer vragen over te doen, denk ik. Maar uh, de af is echt al dood. En uh, ja, hoe die NAVO daar nog een rol in gespeeld heeft. De berichten lijken nu, wat alles wat ik nu uh, destilleer uit al die verschillende berichten. Dat hij toch een hebben gedwongen te stoppen met een luchtaanval... en dat vervolgens die mensen misschien wel uit het konvooi uit die auto's zijn gegaan om dekking te zoeken, weg te verstoppen... en dat er intussen natuurlijk op de grond... Uh, strijders van die overgangsraad zijn die dan... Nou ja, het werk afmaken en ook ja. letterlijk hebben gedaan. Nou, jij bent daar vaak geweest, uh, want die rol van die NAVO is echt cruciaal geweest in dit proces. Uh, nou, die, is vooral, uh, ja, die hebben natuurlijk een heel uh, boel kunnen doen om die, de, de, de, de uh, verdedigingslinies van uh, de, de Gaddafi-troepen uh, ja, te breken, daar zware bombardementen op te doen. Maar die waren ook wel vaak weer in staat om, om wapens weer terug te plaatsen. Die raketinstallaties uh, die gebruikt werden, zware raketten die de. Uh, rebellen helemaal niet hadden. Die hadden toch vaak kleinere wapens. kregen wel steeds betere spullen. Dus, maar die hadden dus op deze manier een luchtmacht eigenlijk. Uh, want officieel was natuurlijk uh, de, de manier... Van opereren dat de NAVO moest voorkomen dat er burgerslachtoffers zouden vallen. Maar in wezen is dat natuurlijk een gecoördineerde actie geweest. Van ook, en Dan heb je speciale figuren voor in, in het leger die, die toestellen begeleiden. En nou, dus, dus dat is cruciaal geweest, denk ik, om vorderingen te maken. Want het heeft natuurlijk een tijd lang muur vastgezeten. Ook. Ja, maar goed, uiteindelijk met dit als, mag ik dat zeggen, kroon op het werk? Nou, dit is natuurlijk voor zo zien, uh, absoluut de, de strijders het. En zo zullen ze het ook bij de NAVO uh, wel vinden. Maar zo zullen ze zullen het niet noemen in openbaar. Maar dat moet in, in diplomatiekere taal. Precies andere woorden zijn daarvoor. Wij hebben deze gebruikt. Dank je wel, Hans-Jaap. Wij gaan naar Bertus Hendricks, verbonden aan instituut Klingendouw. Maar op dit moment in Tunesië, Bertus, er zitten natuurlijk veel Libiërs in Tunesië... Die naar, Libië, die naar Tunesië gevlucht zijn vanuit Libië. Hoe is het nieuws van Gaddafi daar bij jou aangekomen? Nou, dat is in Libiërs zaten, dat heb ik gemerkt. Want eh, ik was dus heel druk bezig met de crisiscampagne... toen het nieuws van Gaddafi binnenkwam. En ik wilde mij terughaasten naar het hotel. Uh, en uh, nou ja, ik kwam terecht in een enorme verkeersopstopping... omdat overal Libiërs met auto's uh, de straat opgaan... Uh, alsof ze uh, met een enorme vlag uh, toeteren. Alle uh, Tunesische uh, auto's die, uh, die, die doen dan ook mee... want die, die feliciteren dan de Libiërs. Dus het is hier één groot uh, feest voor elke Libiër... En natuurlijk Tunesiërs doen er van huid aan mee, want ook zij zijn heel erg solidair met de Libische bevrijding van Gaddafi. En denk je dat het nog op enige manier invloed kan hebben op die verkiezingen in Tunesië? Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, want uh, kijk, de twee zijn er natuurlijk op zondag. Zijn die verkiezingen uh, misschien... Dat zou alleen kunnen dat, dat het enthousiasme om te gaan, uh, gaan stemmen... nog wat, wat groter wordt, dat, dat, dat is mogelijk. Maar voor de rest denk ik dat uh, nadat het nieuws is uh, in, doorgedrongen... twee dagen later, uh, uh, drie dagen later op zondag... Uh, dat men weer helemaal bij de Tunesische agenda is. Goed. Bertus Hendricks, dank voor jouw bericht vanuit Tunesië. Waar de auto's dus toeteren over de straat gingen. In Parijs is dat volgens mij een stukje anders, Ron Linken. Uh, daar toeteren de auto's wel, maar waarschijnlijk om hele andere dingen. Maar hoe luidt de politieke reactie uh, vanuit het Elysee? Er is net een uh, schriftelijke verklaring naar buiten gebracht uh, door president Sarkozy. En die uh, schrijft over de dood van Gaddafi dat het een nieuw begin vormt voor het Libische volk. Hij gaat dan verder in op de bevrijding van Sirte. Dat is de start, zegt hij, van een proces om te komen tot democratie. Dit is de tijd van de verzoening, de eenheid en de vrijheid. dat dus is uitgekomen een paar uur nadat die berichten al bekend waren over de dood van Gaddafi. Kennelijk heeft men op het Elysée toch willen wachten tot er meer bewijs was... dan alleen de beelden die verspreid werden door Arabische media. Goed, uh, Ron, wij zitten hier te discussiëren. Uh, namelijk, want we zien opeens nieuwe beelden verschijnen op uh, de televisie. Ja, Hans-Jaap Melissen vanuit van Libië. English, ja, dan kijk je naar beelden en dan, dan zie je uh, Gaddafi tijdens die arrestatie eigenlijk. Althans, uh, dan leeft hij volgens mij nog. En nu hebben ze hem weer even uitbeeld bij El Zira, maar Hij werd overeind getrokken. Hij werd overeind leek getrokken en dan, en dan leidt hij nog te leven in ieder geval. En dan heeft uh, hij dat, dat, dat overhemd aan wat later ja, van zijn lijf wordt gerukt. Ja, van zijn lijf wordt gerukt. Wel bebloed, al versuft. Uh, en ja, dus het is een beetje onduidelijk wat nou precies het moment is geweest dat hij dood is gegaan. Hoe dat gegaan is. Heeft het... gewoon een losse rebel een schot gelost en dacht van... ik ga voor eeuwig als helder geschiedenis in? Dat ja, zou ook het kunnen natuurlijk dus ook de beelden zijn van voordat hij is uh, overleden. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat maak ik wel op uit, uh, uit deze beelden. Dat hij dan ja, nog net nog leeft. Ja, ja, het lichaam beweegt en je weet ons niet of hij dan al dood is. Misschien verklaart dat ook wel het feit het dat, het, het ook wel het feit dat uh, de premier het had over killed. Ja. Goed, ja. nou, het is eigenlijk wel tekenend voor deze hele middag. Um, middag We zijn Bijzondere ongelooflijk middag. veel te weten gekomen, maar een heleboel dingen over Libië, wat daar vandaag gebeurd is, weten wij nog niet. Dat komt later. Wij sluiten hiermee even voor dit moment in het Radio 1 Journaal de berichtgeving over Libië af. Maar nog niet alle berichtgeving, want wij hebben nog een verhaal over de megastallen. Want de GGD Nederland wil dat er strenge normen komen voor de afstand tussen woningen en intensieve veehouderijbedrijven. Binnen een straal van 250 meter onder een megastal zou de geen mensen moeten wonen. En bestaande bedrijven die in de buurt van een woonwijk, uh, woonwijk staan... mogen niet uitbreiden als het aan de GGD ligt. De Gezondheidsdienst komt met de plannen... na aanleiding van een rapport van de commissie Alders. Het verslag is van Mayno Remmers. Witte mondkapjes op, witte overschoenen aan en natuurlijk de witte jas. Ook directeur Laurent de Vries van GGD Nederland moet het allemaal aantrekken... in de megastal in het Oost-Brabantse Haps. Een modern pluimveebedrijf waar 25 miljoen, jawel... 25 miljoen eieren per jaar vandaan komen. Gelukkig zit je hier op een grote afstand van de grondkeren van de Haps. Maar we vinden wel dat er tussen een straal van 250 en 1000 meter aanvullend gezondheidsonderzoek moet plaatsvinden. En met name naar uitstoot van risicovolle stoffen als fijnstof, endotoxines, bacteriën. Binnen een straal van 250 meter zouden geen huizen moeten staan. Te gevaarlijk, zoals we hebben kunnen zien rondom de Q-koorts en andere dierziekten zegt de GGD. Wij hebben een rapport uitgebracht... waar we verwijzen naar de meest recente wetenschappelijke studies... zowel internationaal als nationaal. En daaruit blijkt toch dat in de straal van 250 meter... een verhoogde blootstelling is. En uit studies blijkt ook dat met name risicogroepen... als astma-patiënten meer klachten krijgen. Voor bestaande intensieve veehouderijen... waar toch al huizen omheen staan... zou het, als het aan de GGD ligt... in ieder geval geen bedrijfsuitbreiding mogen plaatsvinden... Boer Hugo Bens ziet dat helemaal niet zitten. Hij zegt dat hij al heel veel maatregelen heeft genomen... om verspreiding van dierziekten, nare luchtjes en fijnstof tegen te gaan. We weten allemaal, de invloeden van buitenaf zijn heel erg groot. We zitten hier niet zo ver van het roergebied. We hebben te maken met zeezout. We hebben te maken met alle andere aspecten die hier spelen. En ik kan mij zelf niet voorstellen... dat bijvoorbeeld een pleinveebedrijf als dit... een impact zou hebben op een kilometer verderop. Sterker nog... Die GGD-plannen brengen volgens kippenboer Bens de bedrijfsvoering in gevaar. Bij een, een moderne, grotere bedrijven, grotere stallen, kun je makkelijker nieuwe technieken toepassen. Uh, bij een, iets kleinere bedrijven is het gewoon lastig omdat het financieel, economisch niet rond te zetten is. Weer een hoop regelgevingen erbij en ik vraag me af, en hun zullen zich ook afvragen, breng het wat het zou moeten brengen. En ook de boerenbelangenclub LTO vindt de plannen van de GGD overdreven en onnodig, zegt Toon van Hoofd. Nou, zoals wij in het rapport hebben gelezen en wat de wetenschappers aangeven... is uh, toch dat uh, mensen in de directe omgeving van veehouderijbedrijven minstens zo gezond zijn dan in de rest van Nederland. Dus dat is belangrijk om vast te stellen. Nou, en wat ook het rapport zegt is dat er wellicht wat extra fijn stof is rond veehouderijbedrijven, maar dat fijn stof wordt vervolgens niet teruggevonden in de directe woonomgeving. Dus al met al denk ik dat de GGD een beetje voorbarig is en overbezorgd. LTO wil graag onderstrepen dat ook zij volksgezondheid op nummer 1 hebben staan. Maar deze plannen zouden ook in dat opzicht averechts kunnen werken, zegt Van Hoof. Bedrijven zijn op dit moment juist bezig om te komen tot nieuwe stalsystemen... om te komen tot extra maatregelen... om de overlast richting de omgeving te verminderen. Dus wat dat betreft zou dat absoluut slecht zijn om die vernieuwingsslag zoals we eigenlijk voor ogen hebben om die door te kunnen voeren de komende jaren. Directeur de Vries van GGD Nederland erkent dat de plannen de boer zeker kunnen dwarsbomen. Maar volksgezondheid moet voorop staan. Nou, hij heeft natuurlijk ook een economisch uh, belang. Wij als GGD hebben maar één uh, belang, en dat is de volksgezondheid van onze burgers. En het is aan de politiek om die keuzes uh, te maken. De reportage was van Mino Remmers. We hebben nog laatste nieuws over Libië. Hans Hillen, de minister van Defensie, heeft namelijk een reactie gegeven. Hij zegt, ik ben opgelucht. Het was beter geweest als Gaddafi zich in Den Haag voor zijn daden had kunnen verantwoorden. Nu hij dood is, hoop ik dat verder bloedvergieten ten einde komt... en dat Libië de weg naar duurzame democratisering definitief kan inslaan. En daarmee komt er een eind vooralsnog aan deze marathon-uitzending. Natuurlijk niet aan nieuwsvoorziening hier op Radio 1. Want we blijven u op de hoogte houden. De hele avond door flitsen indien noodzakelijk. En natuurlijk met de bulletins op de reguliere tijdstippen. Zo dadelijk is het tijd voor avondspits van uh, Joost Eertmans, WNL. Mooie avond. Wij we wensen u een goede avond. Dag.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 Zo, dan kan ik een hele doos diamanten slijfschijven verkopen. Oeh, diamant. Dat lijkt mij heel veel voordeel. Profiteer ook van een financial lease-tarief van 2% op alle Peugeot-bedrijfsauto's. Ga voor meer informatie naar Peugeot.nl. Wij als Nederlandse Brandwondenstichting doen er alles aan... om slachtoffers van brand te voorkomen. U ook? Ga naar watdoejijbijbrand.nl en doe de test. Een idee over... Commitment.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 Een bank met ideeën. Radio 1, het NOS-journaal. In Libië wordt gevierd dat de verdreven dictator Gaddafi is geduld. De Libische leider, die 42 jaar aan de macht was... werd opgepakt in de omgeving van Sirte toen hij de stad probeerde te ontvluchten. Op schokkende beelden van Arabische tv-zenders is te zien hoe zijn bloederige lichaam op een truck werd geladen. Gaddafi zou daarna naar Misrata zijn gebracht. Inmiddels hebben wereldleiders gereageerd op de dood van Gaddafi. VN-chef Ban Ki-moon noemt het een begin van een historische overgangsperiode voor Libië. En vindt dat alle strijders nu de wapens moeten neerleggen. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy hopen dat Libië na decennia van dictatuur nu over kan gaan naar een democratie.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 Het moederbedrijf van het noodleidende Saab, Swedish Automobile... heeft een deal gesloten met een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Die is bereid om ruim 43 miljoen euro te lenen. En daarnaast koopt het Amerikaanse bedrijf ruim 2,3 miljoen aandelen. Swedish Automobile nam het aanbod graag aan... omdat het bedrijf twijfelt of het overbruggingskapitaal van Chinese investeerders... op tijd binnen zal zijn om de reorganisatie door te zetten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Marco Verhoef. Nog een paar buien, vooral in de kustprovincies. En dat zou vannacht ook nog wel door kunnen gaan. In het binnenland is het dan meest droog, klaart het flink op en koelt het ook behoorlijk af. 1 à 3 graden zijn de minima. En vlak aan de grond kan het best wel eens een graadje vriezen. Morgen loopt de temperatuur op naar 11 graden. Hebben we flink wat zon, ook een paar stapelwolken. En misschien nog een laatste bui in het noordwestelijk kustgebied. Waait matige wind uit het zuiden tot zuidwesten... en in het noordwesten van het land is de wind iets harder. Misschien vrij krachtig windkracht 5. Zaterdag en zondag dan naar zuidoost draaiende wind en volop zonneschijn. Zaterdag wordt het 11 graden, zondag 14. En de minima liggen deze dagen dicht bij het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie. Eindelijk is het aantal dagelijkse files een beetje aan het oplossen. In totaal nog 137 kilometer file. Wat opvalt is de A9, Alkmaar richting Amstelveen... die is nog steeds dicht tussen Aalsmeer en Amstelveen na een aanrijding. Vanaf Knopend Raasdorp staat er nu 10 kilometer file. Ook richting Alkmaar geeft dat vertraging... tussen Knopend Hodenrecht en Aalsmeer 8 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen Knopend Kleinpolderplein en Delft 9 kilometer... heeft te maken met de aanrijding bij het Prins Klausplein... op de A4 richting Amsterdam. Daar zijn nog twee rijschokken dicht. Ook was er een aanreding op de N50, Zwolle, richting Emmeloord. Tussen Kampen-Zuid en de brug over de IJssel staat nog 5 kilometer... maar alle reisschokken zijn weer vrij. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Niet ingrijpen op Curaçao is naïef. Gaddafi is dood, maar avondspits is springlevend. We gaan praten over Curaçao. Hoe corrupt moet het worden? Voor we gaan ingrijpen daar, die vraag stel ik u. Mijn mening is, we moeten stoppen met naïef doen en nu ingrijpen. Goedenavond, dit is avondspits van WNL. Uw dosis gezond verstand op Radio 1. En tot 7 uur staan de lijnen open. Bel WNL 0800 1121. Ja, als zelfs Paul Roosemuller een uiterst kritisch rapport... over de bestuurscultuur van Curaçao schrijft... dan mag je toch aannemen dat het ernstig is. Twijfels over de integriteit en betrouwbaarheid van politici... op de Antillen zijn van alle tijden. Maar dat de corruptie zo weder tiert binnen het net aangetreden kabinet... dat baart nu vrijwel alles en iedereen in Nederland zorgen. Ministers met dubieuze connecties, een chantabele premier... vriendjespolitiek en verdenking van deelname aan drugstransporten. Een roversbende dus. Maar ingrijpen, homar. En iedere keer... Maar weer blijven onze Kamerleden in hete zaaltjes braaf pootjes geven. Elke kritische vraag van ze wordt weggehoond. Zelf wil het land geen schoon schip maken als ze het al zouden kunnen. De limiet is bereikt. Nederland moet ingrijpen op Curaçao. Bel WNO, 0800 1121. Ja, u kunt bellen en twitteren dus via hashtag WNL of hashtag Avondspits. Eerdmans is ook geen probleem. We zouden ook Ronald van Raak spreken van de SP. Die is helaas ziek geworden. Ik geloof overigens net als Cohen, maar die komt uit de Antillen... en is onderweg onwel geworden vanuit de delegatie uh, al daar. Uh, maar dus geen Ronald van Raak. Met wel spreek ik met Erik Lucassen van de PVV. En later ook met mijn Fenema Venema, politicoloog... die mij een bijzonder Antilliaans dagboek heeft gestuurd van hemzelf. Daar wil ik toch even met hem over praten... want daar zijn hele rare dingen gebeurd uh, met hem. Uh, daar, dat later dus eerst kunt u uh, ook aan het woord komen door te bellen. Met 0800 1121 niet ingrijpen op Curaçao, dat is naïef. En op Twitter zegt Ossie, Japans, uh, is dit niet een vorm van kolon kolonialiseren? Uh, nee, dat lijkt mij niet. Het is juist een, misschien een manier om eruit te komen met elkaar. Dat zou ik willen, willen zeggen. Nu gaat het in ieder geval vooral de verkeerde kant op. Uh, laat ik eens uh, aan het woord. Oh, er komt al iemand binnen uit Curaçao. Dennis Gomez uit Curaçao, goedenavond. Goedenavond, Jozef. Jij zit in Curaçao momenteel? Nee, nee, ik zit uh, momenteel in Nederland, maar ik ben oorspronkelijk uit Curaçao. Ja, wat vind je? Ja, ik vind het inderdaad uh, naïef, want uh, ja, kijk, als ik van hier af kijk uh, hoe het in Curaçao daar gaat, dan uh, wordt er gewoon een grote puinhoop van gemaakt. En ik vind dat als dit soort rapporten gewoon aan het licht komen, dat, het gewoon, uh, dat er gewoon bewijs is dat het gewoon fout gaat, dat er gewoon ingrepen moet worden. En ja, ja het is gewoon jammer dat het gewoon uh, niet gebeurt. Hoe zie jij ingrepen voor je? Uh, eigenlijk hoe ik ingrijpen voor mij zie is dat er eigenlijk gewoon een uh, volledig nieuwe start gemaakt moet worden met gewoon uh, nieuwe mensen daar in de politiek. Want mijn mening is dat de mensen die daar uh, nu momenteel inderdaad zitten en gewoon uh, ja, een soort van uh, show van maken en uh, eigenlijk bezig zijn met allerlei andere dingen. Ja. Uh, in plaats van het land gewoon uh, verder helpen. Maar kijk, het is een zelfstandig land geworden, hè? sinds uh, 10 oktober vorig jaar. Dus je kunt er moeilijk afscheid van nemen, want het is al een zelfstandig land. Het enige is dat het binnen het Koninkrijk uh, uh, het statuut zit, hè? het land Curaçao. Uh, hm. Dus het enige wat je zou kunnen doen, denk ik, is toezicht verscherpen... of onder, onder curatelen stellen. Hoe, hoe... Uh, ja, dat is, dat is inderdaad een mogelijkheid uh, om het onder curatelen te stellen... Maar uh, er moet naar mijn mening in ieder geval gewoon uh, ingegrepen worden. Dat, uh, ja. De, de mensen die er aan de macht zijn, dat, uh, op deze manier kan het inderdaad niet verder. Zo worden. gaat het niet verder. Dank je, Dennis Gomez uh, van Curaçao. Dus. Uh, en hij zegt: ingrijpen moet gebeuren op Curaçao. Het is inderdaad naïef om het niet te doen. En dat is ook mijn mening hier vanavond. 0811-21. Uh, meneer Steve, Steve Palgraver uit Australië staat hier. Uh, goedenavond. Ja, goedavond Joost. Het is, uh, het is niet naïef. Uh, is, kijk, wat ze moeten doen is uh, de conclusie trekken wat ze al met Suriname hebben gedaan en die heleboel loslaten. Uh, dat, dat micromanage, sociale manage, uh, wat, wat in Den Haag zo sterk is, dat we dat allemaal ga, die, die landen gaan helpen en onze ex kolonieën gaan helpen. Het wordt dus tijd dat we gewoon de conclusie trekken dat we die landen volledig onafhankelijk laten worden en hun eigen boot ja. laten doppen. Dat kan helaas niet, schijnt. Het koninkrijkstatuut uh, verbiedt het om uit het statuut te stappen. Nou, alles kan, denk ik. Vooral in de politiek. Uh, dus, maar goed, in de korte termijn zal dat niet gaan lukken. Mm. Maar dan moeten we daar ook de consequenties aan trekken als daar dingen niet goed lopen. Nee. Oké. Okay. Maar wij zullen daar nooit goed controle op krijgen. Dank je, Steve Palgraver, uh, voor, voor je mening. Uh, Erik Lucassen is het PVV Tweede Kamerlid. Erik Lucassen, goedenavond. Goedenavond. Ja, welkom bij de show. Uh, PVV en SP zijn niet mee op reis gegaan. Uh, duidelijk een, een tegensignaal tegen de delegatie die daar is, is, is, uh, is, uh, op weg naar naartoe is gegaan. Wat vond u van het optreden van de Kamerdelegatie al daar? Nou ja, het gaat weer in dezelfde richting als uh, waar, uh, waar we al jaren mee bezig zijn. Uh, namelijk uh, zoete broodjes bakken en, uh, en wegkijken. En uh, de PVV uh, is daar al een paar jaar geleden mee gestopt. En hij heeft toen al gezegd dat er uh, eindelijk iets moet gaan uh, gebeuren aan de corruptie en aan het machtsmisbruik op de eilanden. Um, dus van de partijen die daar zijn geweest, is het meer van hetzelfde. Ja, ik schaam me er een klein beetje voor als ik het zie. Het is allemaal zo beleefd en dat is typisch de Calvinistische insteek die, wij, die we kennen vanuit Nederland. Maar het blijft zo naïef als je ziet hoe men wordt bejegend. Hè? Het, het, het is werkelijk ook geen woord van, van kritiek wordt geaccepteerd. Um, nou, ze wordt er op Twitter gevraagd, uh, ingrijp op Curaçao, zegt Maurice Hogevee. Wie gaat dat betalen? Ik geloof dat de PVV zegt, verkoop het aan het land aan de hoogste bieder. Nou ja, de PV heeft natuurlijk meteen gezegd... van: uh, hoe sneller de eilanden uit het koninkrijk stappen, hoe beter. En dat moeten ze gewoon zelf doen en dat moeten ze zelf op kiezen. Uh, en zeker als ze elke keer weer aangeven dat ze niet gediend zijn... van al die uh, Nederlandse bemoeizucht, uh, zoals ze dat noemen. Uh, maar ondertussen uh, betalen we nog steeds elk jaar... tientallen miljoenen aan die eilanden. Uh, en juist in het kader uh, van dat statuut. Uh, dus daarom is het zo fijn dat de politieke partijen uh, weigeren... om in te grijpen, terwijl ze wel dat... Dat u het eigenlijk gebruiken om daar nog steeds heel veel geld naartoe te sturen. Ja, maar kunnen we eruit stappen? Want ik heb al eens eerder gedacht. Je kunt er ook gewoon als, als, als Nederlands grondgebied, zeg maar. Uh, Nederland, als, als Nederland als land uitstappen. Uit het Koninkrijk. Maar dat schijnt niet mogelijk te zijn. Nou ja, het is natuurlijk heel vreemd. Uh, en wat dat betreft is de, het statuut een beetje een gevangenis. waar Nederland eigenlijk de gevangene van is. Uh, de eilanden hebben het volste recht om daar uh, uit te stappen. Maar als uh, Nederland eruit gaat stappen dan zou dat eigenlijk uh, juridisch betekenen dat uh, de eilanden die achterblijven zelf het koninkrijk uh, der Nederlanden blijven ja. en dat, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. maar dat zou ook geen probleem zou dat een probleem zijn? Nou ja, goed, um, uh, die vorm uh, zou natuurlijk uh, heel vreemd zijn. Maar ja. uh, als wij uh, die stap zouden kunnen zetten, dan, uh, dan moeten we dat uh, absoluut doen. En uh, we moeten zeker dat statuut uh, zelf ter discussie stellen. Want Precies. op deze manier uh, is er gewoon een ongelijke situatie... waarbij de eilanden wel uh, het recht hebben om hun eigen toekomst te bepalen... maar Nederland niet. Nee, dat is inderdaad wat je zegt. Er gaan ook tientallen miljoenen subsidies naartoe. Uh, dat zegt ook Ronald Hunsen op Twitter. Subsidies aan Curaçao stopzetten in plaats daarvan Nederlanders korting... op vliegtickets geven, zo kunnen ze zelf verdienen... aan verhoogd toerisme. Dat is ook een manier inderdaad, om het tegenaan te kijken... Erik. de Wim Dorsman zegt, eens met de stelling, maar nu ook tijd voor handjes af van Curaçao. Alle financiële middelen stoppen en veel succes met uw toekomst Curaçao. Peter Klein zegt, Eerdmans inderdaad, laf van de politici om niks te willen doen, pappen en nat houden. Het lijkt op het asociale woonwagenkamp probleem, voegt Peter Klein daaraan toe. 0800 1121, als u mee wilt doen aan ons debat, niet ingrijpen op Curaçao is naïef. We spreken nu met Erik Lucassen, maar u kunt er ook bij zijn, zoals ook John Braal uit Rotterdam, die meeluistert. John. Goedenavond. Goedenavond Joost. Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Alleen hetgeen wat mij verbaast. Als er een rapport wordt geschreven. En dat blijkbaar bepaalde ministers niet ministeriaal blijken te zijn. Hoe kunnen ooit deze mensen op voorhand dan of benoemd zijn? Je doet toch al voor eerst een onderzoek. En dan kijk je of mensen ja. ministeriabel zijn. En dus, komt er uit dat onderzoek geen noemenswaardige... Uh, ja... Als tijd er naar voren, dan kan je toch altijd zeggen: dan kan iemand benoemd worden. Deze mensen zitten in een positie. Daarna komt er een onderzoek. Dit is toch, ja, moest het naar de maaltijd. Ja, precies. Want men weigert nu om nieuw onderzoek in te stellen uh, naar ministers die daar toch hele dubieuze connecties op nahouden. Ik vraag meteen aan Erik Lucassen: hoe is dat eigenlijk mogelijk dat dat kan? Hè, als wij toch toezicht houden, uh, in ieder geval financieel, maar blijkbaar niet op de, de staatsveiligheid uh, in, uh, op Cursus. Nee, ook dat is weer een typisch voorbeeld hoe de machthebbers dat eigenlijk naar hun eigen hand hebben gezet. Want er was wel een screening gepland, alleen op het moment dat die screening bezig was, is het hoofd van de veiligheidsdienst van Curaçao, die dat onderzoek deed, is door de huidige premier ontslagen. Ja. En natuurlijk zijn de speculaties al omdat dat ging om, uh, om de dingen die nu uh, naar buiten komen. Namelijk dat uh, de ministers en de minister-president zelf uh, niet geïnstalleerd hadden mogen worden. Nee, dat blijkt. Maar hoe, hoe moet dat verder? Wat kunnen wij doen om dat nu wel af te dwingen? Want Rozemuller zegt het, meerdere uh, rapporten hebben het aangetoond. Er moet iets gebeuren, anders blijft dat bestuur zitten. En uh, kunnen we ons uh, zorgen maken over de stabiliteit denk op Curaçao en de integriteit van, uh, van, het, uh, van het overheidswezen daar? Ja, absoluut. Nou, kijk, dat er iets moet gebeuren, dat is duidelijk. En uh, de commissie uh, wil dat er een uh, onderzoek gedaan wordt door Curaçao zelf. Nou ja, dat is natuurlijk een, uh, een hopeloos geval, want Curaçao uh, heeft dat onderzoek uh, afgewezen. Als toiletpapier gebruikt, ze willen daar helemaal niet aan meewerken. Uh, dus een onderzoek uh, vanuit Curaçao zelf zal niet gaan lukken. Uh, de TGV wil gewoon dat er een, uh, een onafhankelijk en extern onderzoek gedaan wordt, uh, Bijvoorbeeld door de Rijkse om te zorgen dat al die uh, schimmige titels uh, niet meer uh, aan de macht kunnen komen daar in, uh, in Curaçao. Ja. Ja, u hoort PVV Tweede Kamerlid Erik uh, Lucassen, die natuurlijk helemaal klaar is, maar dat is de PV al een tijdje, met het, uh, het, ja, de, manier, de gang van zaken op Curaçao. Toch komt er weer een Kamerdelegatie terug met allerlei uh, boodschappen waarschijnlijk. Ik geloof zelfs Cohen die sprak van elkaar de spiegel voorhouden. Uh, dat soort teksten blijven we jaren achter elkaar bezigen. Ondertussen zakt het land af naar een bedroevend niveau. Wat vindt u? Niet ingrijpen op Curaçao, dat is Zeer naïef. 0800 1121. En Jan Westering twittert misschien wil Arkervly een bot doen. Zou ook kunnen. Uh, Rieks Oosting zegt Nederlands Interim Management erop. Niet, zo, uh, niet alle geldkranen dicht, uh, zegt, hij Jan, uh, zegt hij Rieks Oosting op uh, Twitter. Uh, ik spreek met Jan Edens uit Doorn. Ja, dat klopt. Goedenavond, Goedenavond. allemaal. Nou, ik denk dat niet ingrijpen heel slecht is. Uh, als wij dus niet uit het uh, Curaçao eruit kunnen gooien... dan denk ik dat je tegen die, uh, ja, die gekozenen in de raad van Curaçao... moet zeggen van oké, okay, we stoppen de geldkraan dicht. Ja. En als dat niet werkt, als zij het onderzoek niet willen doen... nou dan hebben wij ook minister Donner... Die heeft dat rapport van Rozenmuller gehad. En die doet niks. Nee. Die laat het een Curaçao over. Dat is onbegrijpelijk. Ja. En die man zou dan voorzitter van die Raad van State moeten worden? Ja, dat moet hij nog worden. Dat moet hij nog worden. Maar inderdaad, dat is, dat is de. Maar minister... dit is toch een beleid van Likmeversie? Ja, ik ben het geheel met u eens. En ik geloof dat ook Erik het dat met u heeft. We hebben dat drukmiddel, zegt u ook. Er gaan uh, inderdaad subsidies nog steeds in grote getallen naar uh, Curaçao. Naar andere landen ook, Sint Maarten. En toch blijven we zitten met uh, de brokken. Um, ik uh, praat... Nou, mijn pensioen en mijn AOW worden niet verhoogd. En ik vind het eeuwig zonde als daarvan ook iets naar Curaçao gaat. Oké, okay, dank u wel, Jan Edens uit Doorn. Bel WNO. 0800 1121. Jan Bakker uit Sint Parochie. Goedenavond. Ja, hoi. Uh, zoals altijd, volstrekt met jou oneens. Maar goed, dat is het leuke van het programma. <laughs> dat hoort erbij. Dat hoort erbij, ja. Jan. Zeker. Die Lucassen. Het is weer een geniaal PVV-idee. Doe het over aan de hoogste bieder. Ja, dat heeft hij nu niet herhaald, moet ik eerlijk zeggen. Dat was een standpunt nou, wat wilde. dus... heeft heb hem het gevraagd en ja. hij zei schoorvoetend ja. Dat klopt. Nou, afgezien daarvan. Uh, het wordt dus even tijd dat al deze jongens zoals Lukassen en zo uh, van de PVV... eens een keer een redelijk alternatief geven. En jij, jij geeft ze altijd een, een, een platform en dat vind ik allemaal prima. Maar we willen zo langzamerhand van die PVV'ers wel eens even horen... van hoe ze de maatschappij echt in willen richten. Ja, maar hij zegt stop de, stop de geldkraan. Doe de geldkraan dicht uh, zolang wij zien dat er een bestuur zit op Curaçao... wat, wat niet in tegen is, onbetrouwbaar en uh, chantabel. Ja, maar de geldkraan de andere kant op, die is eeuwenlang is, is die onze kans opgekomen. Dan heeft u het over de, het koloniale we... verleden weer. Ja. ja, zeker. Maar wat doet dat ter zaken? Dat doet heel veel ter zaken. Wij hebben een verantwoordelijkheid tegenover die mensen. En niet tegenover de politici, maar wel tegenover de mensen daar. Ja, nou ja, u vindt dat die rekening moet worden vereffend... en dat doen we door nu bakken met geld aan een corrupt systeem te geven. Ik heb het over een rekening vereffenen, Joost... Ik heb het over rechtvaardigheid. Ja, ik vind het vergezocht om dat in die, in die contraa te gaan zoeken. met zoveel ik vind het helemaal niet vergezocht. Ik vind jouw stellingen vaak heel vergezocht. Nou, dat, dat, dat kun je vinden. Maar het is wel interessant, want u belt er wel, wel op in. Dus Jan Bakker, niet met me eens. Maar toch bedankt voor de mening. Ik ben het, niet, ik ben het daar zeker niet mee eens... om dat met, met het oude verleden... roemruchte verleden van Nederland te gaan, gaan vergelijken. Ik praat nu met dat Venema, hij is politoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Eh, meneer Venema, goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja, hallo. Ik heb een... Goed is het? Ja, goed. En met, met u? Heel goed. Uitstekend. Nou, ik heb er, je hebt me een fantastisch uh, Antillians dagboek gestuurd uh, van, uh, vanmiddag. Uh, ja. Daaruit blijkt van alles, maar vooral dat het, uh, dat het chaos de klok slaat. als je op uh, Curaçao ik, uh, naar de kapper moet. en ook allerlei andere zaken die, uh, die met elkaar in, in hele vreemde verbanden samenhangen. vriendjespolitiek, intimidatie. Het is werkelijk een, een bende uh, wat betreft het bezoek aan, uh, aan de Antillen. Uh, ja. Is dat ook de conclusie die u, u heeft getrokken? Uh, nou ja, dat, dat, die, die conclusie heb ik al enige tijd getrokken. En uh, ja, ik denk dat dat te maken heeft met het verleden van Curaçao. Net als die meneer eigenlijk zegt, we hebben een ereschut, schuld aan Curaçao. Dan kan je ook het omgekeerde zeggen. Curaçao is natuurlijk altijd een, uh, een roversnest geweest van Nederlanders. Het is eigenlijk altijd een roversnest geweest, vroeger van Nederlanders en nu van, van uh, Antillianen. Ja, maar de, de, de huidige minister-president... Schotten, ja. die, die, uh, die is net zo blank als jij. Dat zie, dat zie ik, dat klopt. Maar dat is een geboren um, Curaçaoenaar. Nou ja, het is, zijn vader is naar Curaçao uh, gegaan. Wij weten niet waarom. Het zal wel belastingschuld geweest zijn. Ja. En, uh, en maar... hij, hij beschouwt zich nu als Curaçaoenaar. Uh, maar kijk, het hele idee van... Uh, het zijn van Curaçao en is kunnen, een is niet, natuurlijk een niet-raciale. Nee, dat is precies wat ik weet dat u daar naartoe wilt. Dat is ook zo. Dat ben ik ook gelijk met u eens. We moeten dat niet in blank en zwart indelen. Maar er hangt de nee. cultuur op dat land. Dat is blijkbaar het geval. Waarin mensen worden meegezogen. In, in, niet integen, onbetrouwbaar zijn, corruptie enzovoort. Drugs. Ja. De, waar komt dat toch door? Nou ja, dat. Kijk, Curaçao was altijd. Uh, een markt van een, een slavenmarkt voor een, voor een deel, een, een markt waar de, waar de slaven ontvangen werden en vervolgens doorgestuurd, maar het was ook een, een, een, een, een, een centrum van contrabande. Wat bedoelt u daarmee? Um, smokkelwaar. Ja. En, um, en, en, en, en daarna is het nog een olieland geworden. Want, uh, want de Shell heeft daar een raffinaderij gezet. En die, die raffinaderij is overgenomen door Venezuela toen Shell daar geen brood in zag. En vervolgens is, uh, heeft, heeft Curaçao zich toegelegd op uh, uh, uh, financiële diensten. Uh, en dat is eigenlijk een eufemisme van allerlei vormen van uh, belastingontduiking. Ja, hoe, bent u het met mij eens dat ik zeg we moeten nu ingrijpen op Curaçao... en anders is het ook echt een keer te laat... Nou ja, we hadden het al veel eerder moeten doen, maar het is eigenlijk nooit te laat natuurlijk. Nee, maar we moeten ingrijpen, uh, zegt u. Op dit moment is het tijd om in te grijpen. Dus betekent onder curatele nou dat stellen, artikel 12... Kijk, als wij verantwoordelijkheid hebben voor het eiland, moeten we ingrijpen als we, de, als we denken dat daar dingen gebeuren die die niet zouden moeten gebeuren. Nee, dat, dat moeten we afdwingen, dat ben ik weer eens Peter Klein zegt, Eerdbans, wat zit die bellen te zeuren over verantwoordelijkheid... voor een eiland waar we al jaren en jaren miljarden in gepland hebben? Hebben we niet de les geleerd? Arno Bakker, mm, zelf maar een staartje oprichten binnen dit mooie koninkrijk. Even kijken hoeveel geld ik uit Den Haag krijg. Roy Pieper twittert, Eerdmans als de bevolking niet, in, niet ingrijpt... waarom wij dan wel? En eh, Jaap Thijssen zegt, geen geld naartoe. Kijken of ze nog onderdeel willen blijven. Wat is het voordeel voor ons in de lage landen... dat zij onderdeel willen zijn van ons... Koninkrijk. U kunt ook bellen nog en twitteren 0800 1121 om te bellen. Niet ingrijpen op Curaçao is echt naïef. We zijn er nog tot 7 uur uh, hier met de uh, avondspits van WNL. Uh, Wouter pa Wapenaar uit de Kwakel. Ja, Goedenavond. Ja. Goedendag. Zegt u goedendag. maar. Hoor. Nou ja, ik uh, kijk, zolang we nog verantwoording moeten we ingrijpen. Maar eigenlijk is het nutteloze uh, aangelegenheid. Ik ben er een paar keer geweest. Dat heeft totaal nut. We moeten het land zo snel mogelijk zelfstandig laten worden. Het is zelfstandig, hè? Het land is zelfstandig. Ja, ja maar wij, wij voelen ons verantwoordelijk en dat moeten we zo snel mogelijk doen. Ja, ze dat, zit... heeft geen enkele, dat heeft geen enkele nut. We zitten in een wurggreep, maar we maken met elkaar onderdeel uit van hetzelfde statuut. En daar kan een land uitstappen, maar Nederland mag het niet. Uh, want nou ja, we zijn het koninkrijk Nederland... der Nederlanden. Ja, Nederland heeft de fout gemaakt om dat te doen. Maar we hadden ze net zo goed als Suriname eruit gestapt is. Ja. En dan gaat het uiteindelijk na twintig jaar ook best wel goed. In ieder geval hebben wij er niks mee te maken hoe het gaat. Uh, dat is de oplossing voor die mensen ook zelf. Dat ze zelfstandig worden, hun eigen identiteit vinden. En dan ja. is eerst een puinhoop en daarna wordt het waarschijnlijk beter. Maar wij, onze politici, hebben daar, die kunnen daar met die mensen niet omgaan. Dat Z is gewoon ja. een andere cultuur. Het is weggegooid geld. Alles wat we daar doen, uh, ja, het werkt niet. Het u werkt spreekt ook. uit ervaring, hè? want u bent daar vaak geweest, zegt u. Ik ben nou vaak niet een paar keer... Maar okay. goed, het is gewoon een land, het is een schitterend... Ja, als, je, als je van zon houdt is het leuk. Ja, ik ken het. Uh, maar ja, het is niet mijn persoonlijke favoriet vakantieland. Ik vond het leuk. Je ziet gewoon de, je ziet, je ziet hoe het werkt daar. Het is gewoon een pijnbak en... En die politici gaan graag daarheen natuurlijk, omdat uh, je, als je, je wil niet weten hoeveel politici er jaarlijks... Ja, ja vrachtladingen met ambtenaren, ja. absoluut, en wethouders, en, en iedereen probeert daar zijn belangen te verdedigen. Ja, gaat zogenaamd in de vakantie met de familie een, een studiereis doen. Nou, het is echt... Uh, als je nou, ja, weet. hoeveel daar al heen is gegaan, dat is onvoorstelbaar. Boze tongen beweren dat dat de reden is dat we er nog zo lang uh, in blijven geloven. Nou, dat... ja, ik, ik heb... Ik heb vroeger in de reiswereld gewerkt. Ik weet, hoeveel, ik weet iemand die die reizen voor die mensen boekt. Dat is geweest vroeger. Nou, dat is ongelooflijk wat daarheen gaat. En, ja. en wat doen ze? Nee, de kom, de, de, het, het komt er nooit uit. Dat... Omdat... Ja, het, het zit zo diep. Wij, kunnen, wij hebben een andere mentaliteit dan die mensen daar. Ja. Dus wij kunnen, dat, wij kunnen dat met onze ja, Hollandse mentaliteit niet op. Onze mentaliteit op redden, redden we het niet mee. Wouter Wapenaar, dank je zeer. Uh, Roel Wiersma uit Utrecht. Ja, goedenavond. Ingrijpen op Curaçao of niet? Ja, wel ingrijpen. Maar uh, niet uh, zoals de PVV zegt aan de hoogste bieden uh, verkopen. Dat vind ik dan weer te makkelijk. Ja, dat kan ook helemaal niet gezien, volgens mij. Maar... Gezien uh, onze historie. Uh, hey, je ziet het in Afrika hoe dat met een lineaal allemaal opgedeeld is. En dat uh, verschillende stammen daar met elkaar lopen oorlog te voeren. En uh, Nee, we hebben toch wel uh, als wisselingen uh, hebben onze voorvaderen uh, dingen aangericht in uh, samenlevingen. Ja. Die... Uh, op een andere manier leven als dat wij dat deden. Maar je zou toch mogen eisen, Roel, dat, dat je zegt als, als, als Nederland... we mogen toch in ieder geval verwachten als we daar zoveel geld toe sturen... dat het bestuur aan een, uh, de juiste voorwaarden voldoet. Dus een integer bestuur hè, zonder, zonder antecedenten, zonder dubieuze connecties. Dat is toch wat je moet eisen. Daarom zeg ik, wel ingrijpen. Ja, ja dat is helder. Roel Wiersma uit Utrecht. Ja, dank je. Ja, niet zo makkelijk afstand nemen en uh, zoals de PVV zegt... Uh, kopen we aan de hoogste bieden. Dus dat is eigenlijk mijn mening droom. Nou, dat is een duidelijke mening. Rol. zeer bedankt voor het bellen avondspits. Gregory Dunker uit Hilversum dan. Ach, goedenavond. Um, ik wil zeggen van, ja, wel ingrijpen. Ja, dus dan moet een uh, goede regering komen. Maar ik wil wel even zeggen dat het de Nederlanders zijn. Want ik kom uit Curaçao, ik ben Antilliaan. Uh, de mooie plekjes die daar zijn, zijn de Nederlanders ingenomen op het ogenblik. Dus dat moet je toch ook wel eventjes meenemen. Waar heeft u het dan over, over bedrijven? Oh. Hele mooie plekjes aan, aan havens, aan uh, um, weet maar, het, uh, waar dat mensen kunnen zwemmen in doen, dat is maar, allemaal door Nederlanders ingenomen. Maar daar wordt denk ik grof, ook prettig gebruik van gemaakt door de Antilliaanse bevolking? De Nederlandse bevolking uh, heeft hele mooie plekjes ingenomen en uh, de bevolking zelf heeft heel weinig zand nog. En woont u uh, nog steeds voor een deel op, Cura op Curaçao of zit u voor, of alleen in Nederland? Ik, ik zit in Nederland, maar ik ja, ga regelmatig mijn lot terug. Oké, okay, dank, dankjewel Gregory Dunker uit Hilversum, maar dus van Curaçao. Het is alweer het einde van Avondspits. Luisteraars, dankjewel, ook voor de mensen die nu nog bellen. Eh, zeer bedankt eh, voor, voor uw mening aan Avondspits. Ik heb het duidelijk gemaakt, hoop ik niet ingrijpen. op Curaçao is echt naïef. Ik hoop dat we snel van onze eh, op een goede manier daar, daar kunnen ingrijpen. Zonder inderdaad het eiland aan de hoogste boom op te knopen. Want daar zal niemand eh, blij mee zijn. Ik dank eh, Erik Lucas en dat Venema, die mijn gasten waren als Invited Caller. Ik spreek u hopelijk morgenavond weer. zo meteen gaat langs de lijn verder met veel voetbal. Europa League, waaronder AZ tegen oost Wien Tot morgen.